8 Uur, Juri met het nos -journaal. De CO2-normen voor nieuwe personenauto's en busjes blijven voorlopig hetzelfde. De Europese lidstaten kunnen het niet eens worden over nieuwe regels. Dat is duidelijk geworden tijdens de Milieuraad in Luxemburg. In de plannen ging de toegestane CO2-uitstoot voor nieuwe personenauto's en bestelwagens omlaag. De maatregelen moesten in 2020 ingaan, maar Duitsland vindt dat te vroeg. Het land heeft een grote auto-industrie en wilde vier jaar uitstel. Het Europarlement heeft een eerste stap gezet richting opheffing van vergaderlocatie Straatsburg. De maandelijkse vergadering in de Franse stad kost het parlement elk jaar zo'n 200 miljoen euro. Een commissie wil nu dat het parlement zelf kan beslissen over zijn interne organisatie, zoals de vergaderlocaties. Later dit jaar wordt erover gestemd en uiteindelijk moeten de Europese regeringsleiders er unaniem mee instemmen. De grootmoefti van Saoedi-Arabië heeft terrorisme scherp veroordeeld. Dat deed hij in zijn jaarlijkse toespraak tijdens de Hajj. Volgens de grootmoefti keurt de islam terrorisme onder geen voorwaarde goed. De hoogste geestelijk leider van Saoedi-Arabië sprak naar schatting zo'n anderhalf miljoen pelgrims toe. De Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben vooruitgang geboekt in het overleg over de begroting en de dreigende schuldencrisis. Dat zegt president Obama. Later vandaag ontmoet hij de leiders van de Senaat. Er zou een voorstel liggen waar beide partijen uit zouden kunnen komen. Doordat er nog steeds geen overeenstemming is over de begroting... liggen overheidsinstellingen al twee weken stil. In Syrië zijn vier van de zeven ontvoerde Rode Kruis-medewerkers vrijgelaten. Volgens de organisatie zijn ze in goede gezondheid. Over de andere gijzelaars is nog niets bekend. De zeven hulpverleners werden gisteren meegenomen door een groep gewapende mannen.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 Alice de Bruin. Goedenavond. Deze week gaan we het in twee dingen hebben over vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten voor een betere toekomst. Straks is hier een Iraanse vluchteling die nu voororen maakt als tenor. Maar mijn eerste gast vandaag is Kirsten van den Hul. Goedenavond. Goedenavond. Morgen verschijnt uh, uw boek Shi volution Ja. En dan moet ik dat S tussen haakjes zetten. Ja. Want? Want het is ook een he-volution. Het gaat om een verandering van zowel vrouwen als mannen. Juist, daar gaan we het over hebben. Want uh, dat boek gaat over de emancipatie van de Nederlandse vrouw. Met passie pleit u daarin uh, voor een maatschappij... waarin vrouwen dezelfde rechten en kansen hebben als de man. En die rechten dan ook pakken. Dat laatste is ook heel belangrijk, daar gaan we het ook over hebben. Maar nu dacht ik, ja, oké, okay. dan krijg ik nu zo'n gesprek... waarvan ik denk, dat heb ik al tien keer langs horen komen. Ja. Is het niet aan de borreltafel, aan de keukentafel, uh, op de redacties... en dan nu ook weer met u? Ja. Het klinkt een beetje onvriendelijk, maar nou, snapt hoor. u een beetje mijn... Totaal wat u bedoelt. Maar hoe zorgen wij er dan voor dat dit toch een gesprek wordt waar mensen graag naar willen blijven luisteren? Door uh, het niet alleen te benaderen als een vrouwenprobleem, maar vooral ook een probleem van ons allemaal. Uh, door uh, het breder te zien dan alleen maar die eeuwige discussie over arbeid en zorg, en deeltijdmoeders en uh, papa-dagen, waar het, in, het, het hele debat in Nederland zo in blijft hangen. Uh, maar door het vooral ook te zien als iets waar we allemaal beter van worden iets uh, uh, waar op heel veel meer terreinen winst te behalen valt dan alleen die arbeidszorgkwestie, bijvoorbeeld als het gaat om um, uh, huiselijk geweld. Dat is iets um, wat ik vind vaak uh, onderbelicht blijft in deze hele emancipatiediscussie. Een thema waar ik ook in mijn boek aandacht aan besteed. Waar één op de vier vrouwen in Nederland mee te maken krijgt. De politie is elke zes minuten bezig met een melding. Nee, dat zijn natuurlijk krankzinnige cijfers. Maar ook dingen als uh, die, die schoonheidskultus en uh, uh, de onzekerheid die dat uh, uh, voor vrouwen brengt. Ja, want wat bedoelt u daarmee, die schoonheidscultus? Nou Ja, uh, vrouwen, uh, de meeste vrouwen zijn, zijn niet tevreden met hun lichaam blijkt dat allerlei onderzoek. En, um, um, dat heeft allerlei invloed op hun zelfvertrouwen. Niet verrassend. Maar dat heeft ook weer heel veel invloed op... Um, uh, hoe ze zich manifesteren in de wereld. Dus ik denk dat vrouwen zichzelf ook heel veel van die uh, uh, problemen eigenlijk aanpraten. Ja, want u En zegt elkaar eigenlijk vooral die, ook. Die discussie blijft dan te veel in, in dat zorgverhaal hangen. Ja. Wie doet de was, ja. uh, wie doet de strijk en ja. wie doet de boodschappen. Dat. En waar de discussie dan heel vaak naartoe gaat... is meer vrouwen aan de top. Uh, ook natuurlijk een belangrijk thema. We zijn nog steeds ondervertegenwoordigd aan, aan die top. Maar dan gaat het heel vaak, schiet het dan door... in, uh, in de trant van alle vrouwen moeten naar de top. En dat vind ik nou ook weer niet. Uh, alle mannen hoeven per slot van rekening ook niet naar de top. Er zijn ook zat mannen die heel gelukkig zijn... en tevreden met een 9 tot 5 baan. Uh, en daarna lekker thuis op de bank. Nou, die vrouwen heb je ook en dat is prima. Waar het mij om gaat, is dat vrouwen die, die ambitie wel hebben... om naar de top te gaan. Dat die hun talent ook vo volledig ontwikkelen en ook de kans krijgen om naar de top te gaan. En te vaak blijven vrouwen nog aan de kant zitten. Deels uit bescheidenheid. Zoals Agnes Jogerius het zei in mijn boek, um, die ik heb geïnterviewd, zei ze, ja, vrouwen hebben soms de neiging om met een zak over hun hoofd op de bank te blijven zitten, te wachten tot het overwaait. En zij roept vrouwen op om hun hand op te steken en de beurt te vragen. Nou, dat denk ik, dat is één kant van het verhaal. Maar andere kant van het verhaal, uh, recruiters en redacteuren en andere, laat ik zeggen, uh, poortwachters, die moeten ook met een andere bril leren kijken. Want te vaak wordt nog steeds gevist uit dezelfde vijver van oudere witte ja, mannen. Maar toch, heel veel dingen die je nu noemt, dat is inderdaad allemaal waar. Ja. Vind ik althans. Dat zal niet iedereen vinden. Nee. Maar toch denk ik dat er nog steeds mensen zullen luisteren en denken, ja, dat weet ik allemaal wel. Ik ga toch die radio denk ik maar uitzetten. Ja, dat kan. Ja, moeten we dat gesprek... dan maar blijven herhalen? Ik denk dat we het moeten blijven herhalen... zolang de cijfers nog zo zijn zoals ze zijn. En de ik, cijfers? De cijfers van, uh, zoals ik net al zei... Uh, geweld tegen vrouwen. De cijfers van 3 miljoen vrouwen... die niet in hun eigen uh, levensonderhoud kunnen voorzien. De cijfers van uh, rond de 30% vrouwelijke parlementsleden. Uh, Hoogleraar. Nou ja, ga zo maar door. Die lijstjes die zijn eigenlijk... sinds we op papier gelijke kansen hebben... en rechten, wat eigenlijk nog maar... heel kort geleden is natuurlijk. Uh, mijn oma heeft nog meegemaakt dat er geen kiesrecht was. Dus we hebben heel, in heel korte tijd veel winst geboekt, ja. Maar we mogen nu niet bij uh, elkaar uh, gaan, gaan lopen roepen... dat het allemaal wel goed is zo. Want dat is het nog niet. Nee. We moeten wel bij de les blijven. Twee jaar geleden, dat was in 2011... Ja. Uh, precies twee jaar geleden... was er een heel belangrijke bijeenkomst... bij de Verenigde Naties in New York. U was daar, want ja. u was daar als... Uh, ja, hoe heette het eigenlijk? Als vrouwenvertegenwoordiger. Voor Nederland. Ja. Ja, wat we, en u moest daar eigenlijk zeggen hoe de stand van zaken was. Ja. Ja, de, Waar we het nu over hebben in ja, Nederland. Ja, Nederland is een van de weinige landen die jaarlijks een vrouwenvertegenwoordiger delegeert. Dat is een onafhankelijk lid van de uh, regeringsdelegaties naar de Algemene Vergadering. En um, die adviseert die delegatie dus op het gebied van, uh, van, van vrouwen. En uh, op dit moment is mijn collega Josette Dijkhuizen bij, uh, bij de VN. Die spreekt nu de VN toe over het thema vrouwelijk ondernemerschap. En wat was de kern van uw verhaal? Want ik, ik, heb het verhaal? Hierover, ik heb het hierover omdat dit de basis is. Is, ja, van uw boek wat morgen klopt. uitkomt. Nou, de kern van mijn verhaal heb ik zoals dat zo mooi heet in het Engels gecrowdsourced bij de Nederlandse vrouw. Ik ben uh, met de trein door Nederland gaan reizen. Omdat ik dacht, ja, ik kan er bij de VN wel gaan staan en mijn verhaal vertellen, maar het gaat erom wat Nederlandse vrouwen belangrijk vinden. Dus in die treinreis ben ik in gesprekken gegaan met vrouwen die ik gewoon tegenkwam in die trein. En ik heb hen gevraagd wat hun nou het meeste dwars zit anno nu. Wat zijn nou hun grootste obstakels? Nou, en rond die thema's uh, ben ik gaan schrijven. En, en, en wat kwam u tegen? Nou, bijvoorbeeld inderdaad die thema's die ik net noemde. Uh, geweld tegen vrouwen. Uh, uh, enorme druk om er jong en strak en slank uit te zien. Uh, maar ook... Uh, en dat gingen gesprek... ze allemaal tegen u vertellen ja. in, die, in die trein? Ja, er ontstonden prachtige gesprekken in die trein. Ja, waar in... vaak hele coupés zich mee gingen bemoeien. Dat was heel mooi. Ja. Ja. Ja. En dat was de basis voor dat verhaal ja, bij de VN? Ja, dat en uh, een uitspraak van uh, Dilma Rousseff. De eerste vrouw die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ooit heeft geopend. Um, in 2011 was dat. Mm -hmm. En die zei, dit wordt de eeuw van de vrouw. En ik vond dat een intrigerende uitspraak. Uh, en dat ben ik eens dieper ingedoken. En dat is eigenlijk de vraag die ik mezelf ook stel in mijn boek. Is dat zo? Is de eeuw van de vrouw nou echt begonnen? Um, en ik denk dat die begonnen is. En waar, waar, waar meent nou, u dat, je, dat ziet het het, je ziet het aan verschillende dingen. Er studeerden nog nooit eerder in uh, de geschiedenis zoveel meisjes. Veel meer dan jongens. En dat is niet alleen in Nederland het geval. Dat zie je ook in Amerika. Maar ook al in veel uh, ontwikkelingslanden. Zie je dat meisjes jongens aan het voorbijstreven zijn. Uh, in Amerika werken inmiddels meer vrouwen dan mannen. Dus er zitten meer mannen thuis. Er is een, een kentering uh, aan de gang. En dat is ook niet zo gek in een tijd dat... Um, denkkracht veel belangrijker is geworden dan spierkracht. Het gaat niet meer zozeer om hoe snel we kunnen produceren. Maar het gaat er veel meer om hoe goed en efficiënt... en empathisch we kunnen communiceren. Ja, maar, maar dan toch, want dat is waar. U zegt dat is een kentering, zou je kunnen zeggen. Het wordt de eeuw van de vrouw. Ja. Maar, maar we begonnen net met dingen die allemaal nog niet... Ja, ik denk uh, dus dat een boel Zo mensen zich nog niet realiseren dat we uh, moeten veranderen om mee te gaan met de nieuwe tijd. En kijk, ons hele systeem, zoals wij de wereld hebben georganiseerd, is nog steeds eigenlijk een testosteroncratie. Ik bedoel, je bent testosteroncratie. man... Testosteroncratie? Ja! ja. ja een mannenwereld. Ja. Uh, je bent man, uh, totdat het tegendeel bewezen is. Kijk maar naar databases waar je nog steeds, ik krijg post voor de heer van den Hul. En uh, ik moet dan bellen om te zeggen dat ik mevrouw ben. En hoe erg vindt uh, u dat dan? Hoe erg nou, is dat nou? Nou, het Zo'n zo database, uh, dat is natuurlijk een gaatje, maar het gaat me wel om de gedachte die daaraan ten grondslag ligt. Deze wereld is bedacht door en voor mannen. En de machtsstructuren zijn ook nog steeds vrij mannelijk. En, en de folders, even de speelgoedfolders... die ja. onlangs weer in het nieuws waren. Hè? Ja. Ik, geloof, ik weet niet welke... Uh, Bart Smit. Bart Smit. Ja. Daar zag je de meisjes achter de poppenwagen ja. en de jongens met... Uh... Ja, en, en je kan dan blijven denken dat is onschuldig. Op zich zijn al die uh, afzonderlijke dingen natuurlijk ook heel onschuldig. En dan moeten vooral ook heel erg om, om kunnen blijven lachen. En, maar... Als je al die dingen bij elkaar optelt, dan zie je wel een beeld van een wereld... waarbij een heel... Ik vergelijk het wel eens met een voetbalwedstrijd. We staan nu in een hele belangrijke wedstrijd. Uh, er staat Vrouwen, namelijk nog wel... Hopen, nee, ik heb het nu even over de wereld als zicht, Dus de hele maatschappij. En er staat veel op het spel. Laten we zeggen, het is een finale uh, en het is de tweede helft. En uh, wat wij doen als wereld, is wij spelen die heel belangrijke wedstrijd... met een team met elf linksbenige spitsen. Want diversiteit is op ons uh, veld niet echt aanwezig. Terwijl er tegelijkertijd heel getalenteerde mensen... namelijk vrouwen en andere groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn... aan de kant blijven zitten. En dat is jammer. Want we hebben nu op dit moment met de uitdagingen van nu... crisis, voedselschaarten, uh, energie, um, hebben we gewoon alle denkkracht nodig. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die helemaal niet in dat voetbalveld willen staan. Ja, dat is en ook dat prima. is ook een feit. Ja, dat is ook prima. Nogmaals, ik vind ook niet dat alle vrouwen naar de top moeten. Maar ik vind wel dat we moeten streven naar een wereld waar dingen 50-50 verdeeld zijn. En daarvoor moeten er nog obstakels uit de weg. En deels zijn die obstakels intern bij vrouwen zelf. En deels zijn die obstakels uh, buiten vrouwen zelf. En... Ja, want in uw boek komt u ook aan het eind met een aantal tips. Nou, we mm -hmm. kunnen ze misschien niet allemaal Doornemen, maar laat nee. ik er een paar uitnoemen. Ja. Uh, Sta op je eigen benen. Ja. Ja, dat is uh, wat ik net zei. Drie miljoen vrouwen doen dat op dit moment niet. Ja, de, de kans dat je huis afbrandt is uh, uh, behoorlijk veel kleiner dan dat je huwelijk strandt. En toch verzekeren we ons wel tegen uh, brand. En verzekeren we ons niet tegen echtscheiding en er alleen voorkant. Te ja, staan. Dus blijven werken. Zorgen dat je nou, onafhankelijk ja, bent. Of uh, op een andere manier aan je geld komen. Zorgen dat je een startkapitaal hebt voordat je huwelijk ingaat. Goede afspraken maken. Zorg dat je pensioen op orde hebt. Te veel vrouwen die denken dat het allemaal wel losloopt. Durf te dromen. Ja, ja. Ik heb gemerkt dat uh, vrouwen nog steeds wordt geleerd dat ze bescheiden moeten zijn. Vooral niet te hoog van de toren blazen. Want dat is niet echt netjes voor een meisje. Dat hoort niet bij u, hè, geloof ik. Nee, nou, mijn moeder heeft mij gelukkig wel geleerd om groot te durven dromen. Uh, Hoe leerden ze en, dat dan? Wat zei ze dan? Nou, dan, dan zei ze, je kan alles worden wat je wil. Uh, dat moet je vooral ook blijven uitspreken wat je wil. En ik geloof ook dat dat werkt als je groot droomt, dan is dat stap één in het realiseren van die dromen. Was zij een geëmancipeerde vrouw, ja, mijn moeder? Ja, mijn moeder was een geëmancipeerde vrouw. Is dat nog steeds? Uh, een van de dingen die ik zeer bewonder in mijn moeder is dat ze uh, na haar pensioen opnieuw naar school is gegaan, om uh, uh, een van haar dromen te realiseren, namelijk hovenier worden. En dat doet ze nu met heel veel passie als vrijwilligster. En dat vind ik heel mooi. Levenslang leren is ook uh, onderdeel van uh, mijn civolution. Maar dromen is dus belangrijk, maar ook ja. staat er in uw boek als een van de eindtips. Durf te ja. Vragen. Ja, ja de, vrouwen hebben soms de neiging om alles zelf te willen doen. Uh, en niet uh, zich kwetsbaar durven opstellen en maar dat zeggen. Het dat doet, ze omdat hulp nodig... degene die dat zouden moeten doen, het niet doen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat uh, hulp vragen begint bij uh, de hulpvrager. Uh, dan moet je het wel eerst uitspreken. Ja, anders dat... weten mensen niet dat je hulp nodig hebt. Nee, maar dan is er zo'n man die dan helemaal niks doet. En dan moet je het nog een keer vragen en dan nog een keer vragen. En dan denk je op een gegeven moment, nou ik vraag het maar niet meer. Dat hoor je vrouwen ja, zeggen. Dat hoor je vrouwen zeggen. ik denk gewoon blijven vragen. Maar het gaat. Ook om uh, elkaar om hulp blijven vragen. Dat is een ander punt wat ik ook aanzip in mijn boek. Het verbaast mij zeer hoe, hoe vrouwen elkaar ook in de weg zitten. En elkaar de maat nemen. En elkaar de ogen uitsteken. En het krabbermand effect, zoals dat heet. Daar moeten we ook echt eens mee ophouden. Laten we elkaar vooral helpen. Ja, durf nee te zeggen. Ja. Ja. ja, vrouwen hebben de neiging, en we zijn nu natuurlijk erg aan het generaliseren, maar veel vrouwen hebben de neiging om uh, aardig gevonden te willen worden. En uh, durven dus geen nee te zeggen, terwijl ze dat eigenlijk liefst wel zouden willen durven zeggen. Dus dan krijg je dingen als, ja hoor, ik haal de kinderen wel op, of ja hoor, ik help je nog wel even met dat stuk. Of ja, nou kijk, en dan uh, snij je jezelf eigenlijk in de vingers. Investeer in je netwerk. Ja. Ja, ik heb gemerkt dat uh, uh, bijvoorbeeld op, op, op borrels... dan uh, blijven vrouwen vaak bij elkaar plakken... en uh, gaan er dan niet op uit met visitekaartjes. Dat kunnen we echt van mannen leren. Die stappen gewoon op een wild vreemde af... en die beginnen een, een, een, een zeer wervend verhaal over hun eigen capaciteiten. Ja, wilt u nou van de vrouwen man maken? Nee. Nee, zeker niet. Want ik geloof juist dat waarom we die g zoals ik hem noem, nodig hebben... juist is omdat de wereld toe is aan meer vrouwelijke blikken. Aan oestrogeen in de tent in plaats van alleen maar testosteron. Nou ja, Maar dit zijn natuurlijk allemaal dingen die zegt u tegen de vrouw. Maar die zou je dan, he, wat, wat, ik zou ook wel tien van die punten voor de mannen kunnen bedenken. Ja, ik heb ook tips voor de man in mijn boek opgenomen. Uh, bijvoorbeeld, uh, een van de tips is... Uh, uh, doe ook echt uh, je moeite om een vrouw te vinden. Uh, te vaak hoor ik nog, we willen wel, maar we kunnen ze niet vinden. En dat komt van redactie. En dat komt van uh, recruiters en van mensen die op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid. of een spreker op een congres. Ja, ik wil uh, wel, maar ik kan ze niet vinden. Het is gewoon anno 2013 echt niet goed genoeg. Er zijn zat organisaties, als je ze zelf niet kent. die kunnen helpen om die vrouwen te vinden. Ja, nou wordt straks, geloof ik, om kwart over tien bekendgemaakt. wie uh, de uh, uh, machtigste vrouw ja. van Nederland is. van ja. het uh, weekblad opzij. Ja. Uh, zijn dat lijstjes waar u blij van wordt? Nou, kijk, eigenlijk is het natuurlijk op zich heel verdrietig dat we die nog nodig hebben. Ik vind het eigenlijk heel verdrietig dat we machtige vrouwen nog op een apart feest moeten, moeten prijzen en loven en uh, daar heel erg bijzonder over doen. Het is jammer dat blijkbaar machtige vrouwen nog zo'n bijzonderheid of uh, exotisch gegeven zijn dat we dat nog apart moeten benoemen. Ik zou het liefst uh, dromen van een toekomst waarbij uh, machtige mannen en vrouwen samen worden gelauwerd op een feest en dat we dat niet meer allemaal in hokjes hoeven stoppen. Dat zal nog wel even duren voordat we zover zijn. Maar ik ben een radicale optimist, dus <laughs> blijf hopen. Goed, morgen ligt het boek in de winkel. Shivolution van Kirsten van der Hul. Dank u wel. Dank je wel. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Deze week bij Twee Dingen. Aandacht voor de vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten voor een betere toekomst. Mensen zoals de bootvluchtelingen van Lampedusa. Vandaag is mijn gast Reza Aranjas mee. Goedenavond. Goedenavond. 13 jaar geleden bent u gevlucht uit Iran. U bent nu tenor bij de Nederlandse en Vlaamse opera. Dat gaan we zo meteen ook allemaal horen. Uh, maar heel even, hè? want we zijn natuurlijk de afgelopen week hebben we al die beelden gezien ja. van uh, uh, Lampedusa. Mensen die daar allemaal om zijn gekomen. En vandaag was er ook weer in het nieuws... dat het waarschijnlijk nog weer ja. meer mensen zijn geweest... dan ze afgelopen vrijdag dachten bij het tweede ongeluk. Die enorme wanhoop, hè? waarom mensen in zo'n uh, boot stappen... Heel oh, erg triest. Ja, heel erg Maar die wanhoop, die heeft u ook gevoeld? Ja, altijd. Eigenlijk uh, had ik... Uh, ik zeg zelf altijd, er zal geen mens zijn om makkelijk zijn vaderland, dan zeggen jullie, wij zeggen moederland, te verlaten. Dat doe je niet zomaar? Nee, dat is niet zo makkelijk dat je zegt, oké, okay, ik ga alles achterlaten en vertrekken waar. Je weet... Uh, nooit waar je terechtkomt. Hoe wanhopig in... was u dan? Uh, ik zou u vertellen dat uh, ik wou alleen maar gaan en ergens aankomen. Ik had nooit gedacht dat wat zal gebeuren, alleen moest ik vertrekken. Was genoeg. U wilde was weg? Echt, echt, echt, basta. Ik ga weg. Waarom wilde u weg? Uh, heel veel redenen, maar als ik eentje wil, noemen. Je wil ook vrij denken. En als je niet kan zomaar vrij denken, dan denk je: nee, ik ga weg. Hoe bent u weggegaan? Via Turkije. Maar met, met, een, met een auto? Met een... Nee, met een uh, vrachtwagen. En uh, vanaf Iran naar Turkije. Door de bergen. Was u alleen? Dat, de, ik was met een groep. Een paar mensen door Turkije. Maar dat is zo dat... Uh, uh, ik ben niet enig. Er zijn zoveel mensen. Ik zeg altijd als... Uh, iedereen kon. Ik denk dat veel mensen waren nu op vlucht naar landen dat tenminste geluisterd wordt. Ik, ik ga even terug bij tijd van mevrouw Verdonk toen zij Rita Verdonk ja, ja. minister van uh, Asiel was en ik zag een heel mooi beeld overal op straten. Dat, hoe ben ik blij om zelfs illegaal te kunnen mijn ideeën uiten? Want dat is belangrijk voor u. U zegt van ik kon gewoon niet meer vrij denken. En dat is eigenlijk de essentie. En daarom wilde ik weg. U bent in een ja. vrachtwagen gestapt. Uiteindelijk uh, bent u in Nederland uh, terechtgekomen. En dat kies je ook niet, eigenlijk. Ik heb ook uh, tegen uh, een goede vriend van mij, een Nederlandse vriend, gezegd toen... als je weinig geld hebt, meestal kun je ook niet kiezen. Nederland heeft een mooie uitdrukking. Wie betaalt, die bepaalt. Maar als je weinig te betalen hebt, dan kies je niet. Wordt voor jou gekozen. En dan stap je in. Kan Griekenland zijn, kan Italië zijn... En kom je hier, een Turkse man zegt tegen jou, hier is Nederland. En denk je, oh, Nederland? Ik heb nooit Nederland gehoord. Hollanda, Hollanda, oh ja, hier is Holland. Nederland, land van bloemen. Het zo bekend bij ons. Ja, ja zo, zo kende u het. En opeens was ja. u daar. En u kwam terecht in het asielzoekerscentrum bij Hardenwijk. Hardenberg. Maak... Hardenberg. Hardenberg. Uh, dan maken we even een sprong in het uh, verhaal. want. Ja, u, u was vluchteling, u zat in het asielzoekerscentrum. En toen opeens uh, werd uw talent als zanger ontdekt. Dan moet u even dat verhaal vertellen. Want dat is natuurlijk wel heel vreemd, hè? Veel mensen zitten in een asielzoekerscentrum en, en weten eigenlijk niet zo goed uh, hoe verder. Maar u kwam opeens in een heel bijzondere wereld Ja, recht. dat denk ik was uh, april 2001. En een van die avonden was vrijdagavond, als ik me goed herinner ging ik in het bos wandelen. En ik was helemaal alleen. En een heel rustige bos. En een prachtig beeld. Andere kant is Duitsland en achter je is Nederland in het bos. En ineens begon ik een stuk te zingen. Een stuk die ik nooit als professioneel gezongen heb. Als hobby, als uh, je eigen... Manier van uiting. Dat zal ik maar zo zeggen. Maar doet u het eens, want we hebben hier een mooie microfoon <gül> staan. En zingt, ik, u, zingt u eens wat ja, u te Ja, dat zong? gaat over. Uh, ja, zingt u, ik, zing het maar. Ja, ik zal mijn dorp altijd missen. Ik zie zo'n prachtige land, maar ik denk terug aan mijn dorp. Och Reehal do jochus lare terelar, men vermez jenibir naashá, kozal manzaralar mani kuldur madi, Zoiets. Wat prachtig. Werkelijk. U liep in dat bos. U kreeg dat beeld. U zong dit lied. En wat gebeurde er toen? En dan kwamen twee eh, Hollandse echt Hollandse paren. Oude meneer en oude vrouw met hun hond. En zeiden ze in platte dialecten. Waar wow, wow. zie je mooi zoiets? Ik kon niet verstaan. Ik zei, sorry, ik kan een beetje nee, Nederlands. Ik versta u niet. Ze zei, oh ja, geef ik jou, we nemen nou je, naar koor waar wij zingen. En je moet bij ons komen zingen. Ik zei, ja, ik ken geen noten. Ik kan niet zeggen, dit is alleen maar eenvoudige muziek dat ik zing. Maar dan gingen we maandag. Week daarop. Maandag hadden ze repetitie in... Hardenbeek, en ging ik naar uh, dirigent Wolfried Kapers. En hij heeft toen mij gehoord en hij zei... Ik weet het niet, maar hoe dan ook, jij moet zingen. Jij moet zingen. En... en hij was mijn eerste muziekleraar in mijn ja, leven. Want we hebben nog een andere muziekleraar gehad in uw leven. En, en daar gaan we even naar luisteren, want die hebben wij vandaag gesproken. Die heeft ook u uh, uh, geholpen met uh, uh, zo mooi te kunnen zingen zoals u dat nu doet. Dat is Riekje Bakker. Ja. Laten we even luisteren wat zij over u zegt. Oh. Het is een uh, hele emotionele man. Hij dichtte bijvoorbeeld ook. Hij had heel veel met literatuur. Dus is een, een gevoelige man, zal ik maar zeggen... En um, ja, dan, de wereld is wel hard hoor... want hij moest zich natuurlijk wel staande houden tussen alle andere leerlingen. En ja, dat ging met vallen en opstaan. U kunt zich voorstellen als wij een project in de zangafdeling hadden... een project Frans Lied bijvoorbeeld... dan moest hij daar toch aan meedoen. En dan moest dat natuurlijk in het Frans... nou, daar had hij natuurlijk geen kaas van gegeten. Dus dat was heel veel trainen... en heel veel voordoen en nazeggen... Ja, dat, dat duurde natuurlijk drie keer zo lang, dan bij iemand anders. Riekje Bakker was dat van de hogeschool in Zwolle? Oh ja, ja. Want, want het was moeilijk voor u natuurlijk. We, we, ja. we behandelen dit nu even snel. Maar je zou toch maar vluchteling zijn... in een vrachtwagen uh, via Turkije in Nederland terechtkomen... en dan opeens worden opgeleid tot zanger, tenor. Ja. Dat was toch heel bijzonder. En moeilijk ook af en toe. Ja, heel bijzonder. En daarom ben ik ook heel erg... Al die goede mensen om me heen. En Nederland, heel erg dankbaar. Ik kijk zelf niet zoals sommige buitenlanders... dat zeggen, ah ja, Nederland heeft alleen maar strenge regels. Maar daarnaast, Nederland heeft ook heel veel goede mensen. Dat moet je niet vergeten. En, en die bent u dankbaar, want... Daar begon ik ook mee. U bent nu tenor bij de Nederlandse en Vlaamse opera. Het is heel goed afgelopen uh, voor u. U heeft ook. Uh, een, een, uh, uh, uiteindelijk bent u genaturaliseerd. Ja. U, uh, bent bij... Gelukkig. Gelukkig, ja, want u uh, kreeg generaal Pardon. U was een van die mensen die daarbij zat. Uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel een enorm succesverhaal hè? als je dat afzet. Tegen mensen zoals bij Lampedusa die het gewoon niet redden. Ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe kijkt u daar dan naar? Naar de actualiteit van vandaag de dag? Realiseert u zich dat? Uh, ja, dat, uh, ik moet heel eerlijk, eerlijk zeggen... Uh, dat was ook een gave. Ik weet niet van welke kant, maar... God heeft altijd oogje op mij gehad. Soms was ik... Uh, was ik een beetje ook boos. Maar uiteindelijk, als je achteraf kijkt... Uh, ooit heb ik van een heel goede Nederlanders gehoord. Reza, wij zijn vertegenwoordigers van God op de aarde. Dus, God kan jou geen geld geven. Wij geven geld aan jou. En je moet ooit goed doen tegen iemand anders. Wie goed doet, goed ontmoeten. Ja... Als ik zo kijk, dan dat is dat echt een enorm succes. Van nul naar twee. Het is een veel, grote stap. En morgen een heel belangrijke dag, want dan krijgt u uw Nederlandse paspoort. Ja. En wat, wat betekent dat dan voor u? Uh, klein beetje zekerheid en vrijheid. Meer vrijheid. Mag ik u danken? Mag ik nog één keer? Want we hebben nog wel even een minuutje. Wil ik toch nog één keer uw stem horen? Want we kunnen praten, maar ik hoor u ook heel graag zingen. En dan ga ik alvast zeggen dat, dat u mijn gast Reza Aranja mee was. Ja. U vluchtte dertien jaar geleden uit Iran. En we praten met u omdat we bij Twee Dingen aandacht hebben... voor vluchtelingen deze week. Voor meer informatie ga naar tweedingen.nl. Um, ik wil het nog even horen. Oké, okay, dat kort. is... Uh, Half minuutje. Uh, ja. Kan dat? <klaars> یا شرم بیروشا مقصد من بیروشا مقصد من Geweldig. Dank u. Ik krijg helemaal ademnood. Oh. Goed. Dank u wel voor uw dank komst. Fijne avond. Reza Ranja mee. Morgen dan zijn we er niet. Dan is de wedstrijd Turkije-Nederland. Zometeen. Erik Corton, BNN Today. Zeker. Kom daar maar zo overheen. Nou, dat zou het nog <laughs> wel eens kunnen lukken. Want er zit hier een dame naast mij, die ook een prachtig mooie zoetgevoelige stem heeft. Wie dat is, vertel ik zomaar. Eerst dat we ook gaan praten over de Mara Salvatrucha. Dat is een, een bende die opereert onder de naam MS13 en wereldwijd uh, behoorlijk gewelddadig te keer gaat. We gaan het hebben over de première van de film naar van de serie Feuter Erben Wenemars komt er voor de sport. En, jawel, Wende Snijders live zometeen ah. zingend. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Maar eerst het uh, NOS-journaal met Juri Stobenetski. PVV-leider Geert Wilders heeft de Franse extreemrechtsverleider Marine Le Pen uitgenodigd voor een ontmoeting in de Tweede Kamer. Hij wil daar met haar praten over samenwerking... in hun gevecht tegen de Europese Unie. Marine Le Pen zegt dat vanavond in het tv-programma Nieuwsuur. Het Europarlement heeft een stap gezet... richting de opheffing van vergaderlocaties Straatsburg. De vergaderverhuizing kost maandelijks 200 miljoen euro. Een commissie wil nu dat het parlement zelf kan beslissen... over bijvoorbeeld vergaderlocaties. Later dit jaar wordt erover gestemd. En de grootmoeftie van Saoedi-Arabië... heeft terrorisme scherp veroordeeld. Dat deed hij in zijn jaarlijkse toespraak tijdens de Hajj. Volgens de grootmoeftie keurt de islamterrorisme... onder geen voorwaarde goed... De hoogste geestelijke leider van Saoedi-Arabië... sprak naar schatting zo'n anderhalf miljoen pelgrims toe. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik Kortom. Maandag 14 oktober, iets na half negen. Een hele avond. Ze vermoorden hun vijanden met 13 meststeken... en nieuwe leden worden 13 seconden lang behoorlijk in elkaar getrapt. Dan heb ik het over de extreem gewelddadige MS-13-bende. Schrijver Lotte Boot verdiepte zich in die wereld van deze gang... en na 9 uur hoor je haar verhaal, dan schrijft ze hier aan. Premier Rutte heeft ze juist de Willem Drees-lezing gegeven. Reacties daarop hoor je ook zometeen. En Roelof zit naast me. Daar ben ik toch blij mee? <tiedertijd> dat dacht, dacht ik al, hoopte ik al. Wist <tiedertijd> jij trouwens dat die Willem Drees-lezing is natuurlijk vernoemd naar de... Oud premier, hè, de Oude P. vandaag. Dat wist ik. Wist je dat zijn zoon ook een politieke carrière heeft gehad? Dat wist ik dan weer niet. Die heet niet toevallig Willem Drees junior. Ja. Die verwacht het niet. En hij is zelfs minister geweest van verkeer en waterstaat voor DS70. Vergeet het nooit meer, Erik Cordom. DS70. Ja. Ja, goed. Dankzij Roel Roel Roelof de Vries zometeen nog veel meer van jou. Meekijken kan via radio1.nl slash webcam. Of gewoon op radio1.nl vind je een knopje webcam. Zie je het, wie we hier allemaal zijn? Want naast mij zit Wende Snijders. Oh, nou, want... Hi. Ik heb je uitgenodigd omdat ik fan van je ben. En omdat ik dacht, dat moet toch maar eens een keer in dit programma. <laughs> nou, dus dankjewel. ik ben blij dat je er bent. Uh, heb, je een, heb je een drukke periode in je leven met zo'n mooi nieuw album? Want dat, ja. hij is al eventjes uit. Maar... Ja, nee, ik ben nu de club toe aan het doen. Ja. En uh, ja, nou ja, druk, maar zeer uh, bevredigend. Zeer bevredigend. Je gaat straks twee nummers tegen horen brengen van het album Last Resistance. En we gaan praten over muziek. Want dat ja. is leuk op de maandagavond. Je kunt meetwitteren. Dat kan natuurlijk via hashtag BNS. En Today, het is tijd voor de sport. Met Robert Meder. Goedenavond. Hi. Hi. Uh, snowborster Sheryl Maas heeft zich uitgesproken... over de anti-homo-wet in uh, Rusland. Ze begrijpt niet dat het IOC de winterspelen laat organiseren... door een land dat een anti-homo-wet heeft. De snowborster, zelf lesbisch... heeft zich al gekwalificeerd voor het evenement in Sochi... maar is zeer kritisch op het land en op het IOC. Het lijkt me niet slim als uh, het Olympisch uh, Comité... dat hun dat beslissen. Dat ze het in zo'n land doen en toelaten... vanwege de human rights. Maar dat vind ik ook met andere landen... En...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 De powerful. We gaan zien of hun dat ook uh, gaan doen. Vanavond in Langs de Lijn Meer van uh, Sheryl Maas. Dan door met, uh, we noemen het maar gewoon een dopingblokje. Laten we in Jamaica beginnen. Het mondiale antidopingbureau WADA gaat een onderzoek instellen... naar het functioneren van, uh, zo noemen wij het, JATCO. J-A-D-C-O. Dat is een organisatie die op het Caribische eiland Jamaica belast is... met de dopingcontroles. In de aanloop van de Spelen van Londen... zouden er nauwelijks controles buiten de competitie zijn uitgevoerd. De Jamaikanen wonnen in, in Londen liefst acht van de in totaal twaalf sprinttitels. Zie je het verband. De atleten gingen niet helemaal zonder dopingtest van start. Dat dan weer wel. De Internationale Atletiekbond heeft de Jamaikanen gewoon aan controles onderworpen. Zo werd Usain Bolt vorig jaar twaalf keer gecontroleerd. Maar ondanks werden de Jamaikaanse topatleten Paul, Carter en Simpson betrapt op het gebruik van doping. Nog meer te hopen? Ja hoor, wil-renner Danilo Di Luca... die moet voor het leven worden geschorst. Dat heeft de aanklager van het Italiaanse Olympisch Comité... de Coni in ieder geval gevraagd. Uh, Di Luca testte in april positief. Dat was er voor de derde keer in zijn carrière. Hij is 37, geloof ik nu. De antidopingrechtbank van het Coni buigt zich nu over de strafmaat. Was dat alles? Nee. Want Belgische judoka Saline van Snik... eind augustus bij het WK in Rio... Uh, positief getest op cocaïne. Ze zegt zelf onschuldig te zijn en alles eraan te doen... om haar onschuld te bewijzen. Van Snik won brons op de Olympische Spelen van 2012. Nou, Na een nachtje doorhalen op cocaïne waarschijnlijk. Snik. ja. Ja, precies. Ja, ja. precies. Nee. Hey, die, die, die, die Luca voor de derde keer op die 37, die kan gewoon niet fietsen zonder, volgens mij. Toch? Nou, Dan. Of hij is gewoon net zo dom als uh, ze achter hem. Ja, uh, zoiets. Goed. Nou goed. Ja. Robert, dankjewel. Ja. dankjewel. Het is tijd voor uh, for live muziek. Ik zei het net als ze was hier. Uh, ze is hier net aangeschoven Maar inmiddels weer opgestaan. Staat met gitarist Maarten klaar. Om voor ons te gaan zingen van het album Last Resistance. Luister naar Wendis Snijders. It's a town Let the rain go through the wire for you Here I am Will you let me in Take my soul and take my skin En de Snijders. Dankjewel. Zometeen gaan we praten. Dankjewel voor Nude van het album Last Resistance. Dus. Goed. De donorweek is begonnen. Even een heel, heel ander, ander onderwerp. En daarom proberen bekende Nederlanders al de hele dag... zoveel mogelijk mensen te overtuigen... om vooral orgaandonor te worden. Rolof, ben, ben jij donor? Ja. Oké, okay. uh, dat, uh, dat doen ze tijdens een live uitzending vanuit het AI in Amsterdam het, uh, uh, In Amsterdam staat pre de presentator Dennis Wening, die praat de show al de hele dag aan elkaar, dus misschien al toe aan een donor kaak donor tong, uh, sinds 7 uur vanmorgen bezig Dennis, hoe voelt u zich? Uh, ik, nou, ik ben wel moe zeg maar. <laughs> ja. Moe of niet? Ja, ja. Ik... Ja, het is, echt een, het is echt een super lange dag. Ik had gisteravond nog een show op zoiets in de Cadence. En ja. dat werd ook wel een beetje laat natuurlijk. En vanmorgen was ik hier om zeven uur we zijn. En uh, we zijn tot, uh, tot uh, nou ja, tot laat is het. negen uh, uur zijn we bezig. Ja, ik kan zeggen, nog twintig minuutjes, dan sluit de actie. Um, bij benadering, hoeveel extra, extra donoren hebben zich vandaag aangemeld? Uh, ik denk dat we rond de 7000 zitten ongeveer. Oké. Okay. Wa waarom zet jij je speciaal voor deze, voor deze actie? Voor, de, voor, dit, voor deze donorweek? Ben jij, ik neem aan dat je zelf donor bent, hè? Dat neem ik toch aan... Ja. Ja, ja, ja, maar het is eigenlijk wel nou ja, grappig want die vraag kijk ik natuurlijk wel vaker. Het is niet dat ik een persoon met mee heb. Ik ben er drie jaar geleden nee. gevraagd om in het belpen op te zitten en uh, toen ging ik wel, werd ik wel geconfronteerd met alle verhalen, weet je wel. En ja, die, uh, gewoon, uh, die zitten te wachten op een nieuw hart uh, en, uh, en gewoon echt schijnende verhalen. Terwijl je echt denkt van ja, shit man, die mensen zouden gewoon geholpen kunnen worden als er mensen gewoon een keer een dodenconcil invullen. En, uh, en, ja, en dat, dat, dat, dat, ja, dat scherpte mij wel en dat, toen werd ik gevraagd ook om een keer zo'n hele dag wat te doen en toen voelde ik mij wel geroepen en ik dacht ja, ik sta hier wel achter. Heel goed. Wel. En vandaag dus bekende Nederlanders hebben een steentje bijgedragen. Wie zaten er allemaal in de belpanels en dergelijke? Nou, nu zijn uh, Willy Wart al en Poet uh, zijn er bezig met het laatste stukje en daarvoor heeft Giel hier gezeten via Dijkstra uh, wie hebben we allemaal gehad? Jeetje wie de... <lacht> bijna Vanmorgen Irene Moors, eh, uh, nou echt, echt heel veel. Oké, okay. en wat, wat hebben ze gedaan daarvoor? Hebben ze alleen zitten bellen of hebben ze ook nog wat andere dingen uitgevoerd? Nou, het is, het is, ja, het is vooral veel bellen. Hè, want Je moet natuurlijk zoveel mogelijk mensen niet bereiken. Nou, die BNRs, BN'ers hebben natuurlijk allemaal heel veel Twitter-volgers bijvoorbeeld. En, uh, en heel veel contacten. Dus kunnen makkelijker grote uh, voetbalclubs bellen... op de vraag of de spelers een berichtje willen sturen over ja-of-nee.nl. Uh, het is vooral heel het, het netwerk gebruiken van de BN'ers. En er is echt heel erg veel gebeld. Heel goed, nog twintig minuten dus. Op ja-of-nee.nl kun je je aanmelden, niet nog 20 minuten, dat kan natuurlijk altijd om donor te worden. Maar jij ja, nee, nee, nee. bent nog te zien vanuit het AI in, uh, in Amsterdam, nog 20 minuutjes. Dennis, dank je wel. Yes. Dank je wel, man. Okay. Roelof. Erik, jij bent ook donor, hè, neem ik aan. Absoluut, ja. al ja. heel lang. Ik heb ook al <lacht> dingen weggegeven. Dat is, nee, ik was uh, zeggen, is te zien, maar dat is oh, niet aardig. Ja. Ja. Wende Snijders is in de studio, mensen. En dat betekent knikkende knietjes. Want Wende is zo'n vrouw waar mannen van mijn leeftijd allemaal een beetje verliefd <lacht> op zijn omdat ze zo knap is en heel goed kan zingen natuurlijk. Omdat ze meer bier kan drinken dan wij. En omdat ze een volwassen leeuw met haar blote handen kan wurgen. Kortom, deze vrouw heeft alles. Op één ding na zag ik en dat is een notering in de top 40. Ze maakt prachtige liedjes, maar nog nooit had ze een hit. En dat is een groot onrecht, mensen. Nou zijn er tegenwoordig vaste ingrediënten voor het scoren van een hit. Gebruik een Tiesto-achtige beat, Huur een bekende artiest als Jason Derulo in om mee te doen. En tik, ze was Triggerfinger, lekker gek, op een kopje. Nou, die formule hebben we even losgelaten op As the Lady Walks Along. Oh, God. Ja, dit is het origineel. Oh. The oh. Het oh. oh. oh. is natuurlijk al een prachtig liedje. Het heeft eigenlijk niet veel meer nodig. Maar zo klinkt het als Jason de Rulo en Tiesto meedoen. Jason Ja, oh, beter, beter. ik deed trouwens zelf het kopje, mag ik daar trots bij zeggen. <lacht> Niet dat je het nodig hebt, maar gaan wij deze top 40 hit samen maken, Snijders, En anders wil ik wel je koffersjouwen of koffie voor je halen. Maar voor nu laat ik je over aan de goede zorgen van Erik Karton. Oh, dank je wel, Nou, schitterend. Dan ja, dank je wel, heeft de hele middag zitten knippen, plakken en produceren. Dus mocht je hem <laughs> nog nodig hebben, dan, dan hij kan hij dat hoor je. Ja. Uh, we, we, wende. Uh, er stond nog één zin in, in, in zijn intro die hij oversloeg. En, stond, en ze doet precies waar ze zin in heeft. Oh, wow. ja. Is dat zo? Ja, dat is wel zo. Want, uh, uh, tenminste, voor zover het lotte mij... Maar... Nee, maar ik bedoel, kan, kan, is daar, kan dat nog steeds in de muziek? Kun je nog steeds doen waar je, volledig doen waar je zin in hebt? Nou ja, heeft? daar zitten natuurlijk wel consequenties aan vast. Dat ja. je niet altijd, een, nou ja, misschien geen radiohit krijgt... of überhaupt tot de radio gedraaid wordt. Ja, ja, <lacht> nou maar laten we even want ja. Niet helemaal om weer je volledige doopzeel te lichten, want dat hoeft niet. Maar even toch even terug voor de mensen die denken... Wenders, de Wenders, Wenders. Dat is een klein belletje, dan maken we de bel wat groter... Heel veel mensen kwamen in eerste instantie... Hij gaat het zeggen, dames en heren, ja, komt 1, 2, 3. In eerste instantie in contact met jou via een totaal andere muziek dan die ja. je nu <laughs> ja, maakt. Ja, precies. Zo heb ik het volgens mij mooi omschreven. <laughs> uh, nee, jij deed, jij deed fr fr Franse chansons en je was theatraal en je stond ja. in theater... en mensen dachten, daar is de nieuwe vrouwelijke Jacques Brel. Ja. Uh, was dat voor jou iets moeilijks? Wilde je dat niet volhouden? Hoe, hoe, hoe, hoe zit dat... Nou nee, ik ben nog steeds te ja. en hysterisch, ben ik bang. En uh, uh, alleen, uh, alleen uh, ik, ik, heb, ik schaam mij totaal niet voor mijn <laughs> chansonperiode. Nee. Maar op een gegeven moment was ik veel meer geïnteresseerd in wat ik zelf zou schrijven... en hoe ik dat uh, uh, zou vertalen naar het podium... En ik heb mijn vlieguren gemaakt met, uh, met Shakespeare. Dus met Brel en ja. met Edith Piaf en Barbara. En, en toen wilde ik eigenlijk nog uh, onzekerder dat podium op, namelijk met eigen. Nou, ik kan net zeggen, want je kunt, je kunt in het leven kiezen voor een soort van zekerheid. En jij doet dat dan dus vooral niet door, door echt iets anders te gaan doen. Wat je ook niet door iedereen in dank afgenomen wordt op zo'n moment. Hè? Dus nee. de, de diepe fans. Of heb je gedacht: ja, schijt, ik moet dit doen, want anders word ik gewoon nooit gelukkig. Nou nee, anders word ik uh, gefrustreerd. Dat ja. was ik een beetje bang voor. En, uh, en en, en ik bedoel, ik wil helemaal niet zeggen dat wat ik maak beter is. Or, ik bedoel, het is gewoon, het, het, het bevredigt mij meer. Ja. En, en ik, um, ja, ik, ik ben, ja, hoe zeg je dat nou? Gewoon meer geïnteresseerd in iets wat zich nog niet bewezen heeft. En ook wat er uit mij komt en hoe ik het vertaal. En, en ik wilde inderdaad niet, ondanks alle respect, de nieuwe Lisbeth List worden. Ja. Want zo, zo, ja, zo voelde ik dat helemaal niet. Zo ben ik ook helemaal niet met die reden op een podium gegaan. En de popmuziek? die je vervolgens bent gaan maken, die heb, je, die heb, je, heb je die helemaal zelf ontwikkeld? Ben je met een, meteen met een band gaan zitten of ben je met je oude band... waarmee je ook in het theater stond? Of hoe? hoe nee, nee ik ben in eerste instantie met nummer 9... die in 2009 ja. uitkwam, ben ik met Jan van Eert gaan zitten. Die heeft me geholpen, die nu met H.D.U. Geminis heeft gewerkt. Ja. En uh, daarna eigenlijk Last Resistance. Daarin had ik heel stellig een idee van ik wilde het alleen schrijven. En dat heb ik ook de eerste vier maanden gedaan... En toen ben ik uh, met Thijs Lodewijk ook wel gaan zitten. Dat is een bassist, dus mm -hmm. ook zeg maar, de artistiek leider van de Herman Brood Academie. En dat, ja, die heeft me ontzettend ook geholpen. En Maarten van Damme, met wie ik nu dus. Die heb ik al net mee opgetreden. Die Daar heb ik ook mee gewerkt. En daar heb ik demos mee gemaakt. En uiteindelijk wilde ik heel graag in het buitenland werken, omdat ik eigenlijk wilde werken met mensen die helemaal niks van me afwisten. Ja. En dat, toen ben ik in Berlijn terechtgekomen... en die hebben toen ook weer eens even duizend keer overhoop gehaald. Ik kan het zeggen, want ik kan me voorstellen dat je, je zult ergens... die bevestiging in dat andere muzikale leven, zou ik maar zeggen... die, heb je, die had je, ja. en dan ga je dit maken... en dan moet je denk ik toch ergens de bevestiging vandaan halen... van hey, het klopt wel wat ik doe, of het, of het mag er zijn, zou ik maar zeggen. Waar, waar haal je dat... Je, kan jij dat echt alleen maar uit jezelf halen... of heb je daar ook echt anderen voor nodig om dat te doen? Nou, ik heb een vriend. Ja. en Die haat me zo langs, man. Okay. Nee, nee, nee. Nee, de, de, ik bedoel, ik denk dat uiteindelijk... dat klinkt misschien wat zwaar, maar toch mijn grote streven is autonoom zijn. En dat betekent dat je op jezelf kunt vertrouwen. In ieder geval in, op kunstzinnig ja. niveau of op ja. artistiek niveau. En dan moet, je, dan moet je op jezelf kunnen vertrouwen. Want anders blijf je je leven lang afhankelijk van... Van wat anderen gaan zeggen en dan kom je nooit tot de eigen signatuur. Dat is één. En um, een tweede ding is dat ik gewoon meer leer als ik onzeker ben. Nou, dan heb je jezelf behoorlijk uitgedaagd door ook, althans door, door het land uit te gaan, naar Berlijn te gaan, waar ja. je echt niemand. Kent, ja, misschien, of misschien een paar mensen, maar niet. Je hebt geen veilige comfortzone. En dan nee. ga je juist en dan ga je dit maken. Ingewikkeld. Ja. ja, maar ook, uh, ook heel leerzaam. Ja. En uh, omdat je jezelf zo tegenkomt. En je komt je eigen ijdelheid en je angsten. En uh, ik weet niet, alles waar je op denkt te kunnen vertrouwen kom je tegen. En als je dat dan los kan laten, dan komt er eigenlijk een hele mooie samenwerking. Waar zit jouw, want je noemt het woord ijdelheid. Uh, waar, waar zit, want heel veel muzikanten hebben dat ergens in zich. Waar zit die van, waar zit die van jou? Is dat een valkuil ook voor je of niet? Ja, misschien wel in de verwachting dat uh, ik uiteindelijk... door hard werken succes verdien. En dat is niet zo. Mm -hmm. Ik bedoel, door iets met liefde te doen... Eh, word je een nee, woordje heel... Word je een voller mens, kan je ja. beter communiceren en genuanceerder. En ik weet niet, heb je meer mededogen en dat is het. En voor de rest verdien je helemaal niks. Verdien je niks. Hard werken is inderdaad geen garantie. Maar als ik jou daarnet zie zingen, zie ik jou dit repertoire met dezelfde bevlogenheid en bezetenheid bijna aanvliegen. Zoals je dat in je vorige muzikale leven... met die chansons ook yeah. deed. Dat ja. heb je wel weten te behouden. Ook nee, omdat ik altijd heel veel van muziek heb gehouden. ik nou in de theater of in de clubs... of met popmuziek bezig ben... of met weet ik veel. Ik hou ja. gewoon heel veel van muziek en alles wat daarbij hoort. Last Resistance heet de plaat... en de clubtour is op dit moment gaande. Uh, wat, ja. wat wordt het volgende? Want ik, Daar ben ik bij jou altijd benieuwd naar... omdat je me heel erg verrast hebt ook met deze plaat. Wat ga je, wat ga je nu doen? Ik heb het vandaag bedacht... Nou, mag ik het dan? Mag ik het en al ik horen? ga het niet zeggen, ja, maar het wordt wel intercontinentaal, mensen. Het, het wordt intercontinentaal. <laughs> het wordt uh, tango en dan, nou ja, goed, we, zien, <laughs> we gaan het meemaken. Mag ik je ongelooflijk danken, sowieso voor je komst. Nou, dankjewel. Voor Nude, understand. en nu ga je Last Resistance doen, volgens ja, mij. Hè? Ja, dankjewel. Aan de microfoon. Dus, um, mocht je de tour nog willen bezoeken, dan kan dat, want ze zit er midden in, in de clubtour. Um, en we gaan nu luisteren en genieten naar Wendersnijders en Last Resistance.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 Ripped in the cradle of my mind, she sang a song right through my heartlined, and left a trail of memories behind. And I've been hiding under starlight in the jungle with the gold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 I've been hiding under starlight in the jungle with the ghost. The sound of darkness there to haunt me. It's inner silence I fear most. It's inner silence I fear most. <laughs>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 It's time to go, my love And I've been swimming under starlights In the jungle with the ghosts Now when the sound of darkness finds me As I go, I'll keep it close So here we are under the starlights And if you're haunted by the ghosts Listen to the sound of darkness. Listen, God, and keep it close. Listen, God, and keep it close. Wende Snijders, Last Resistance. Als je er meer van wil, en dat neem ik aan... als je dit gehoord hebt, dan kan dat. 16 oktober, Oosterpoort, Groningen. Ga gewoon een speellijst doen. 17 oktober, Heedon Zwolle, 18 oktober... Metropool Hengelo, 19 oktober, Poppodium Apollo Emmen. Dan gaan we 24 oktober naar Luxelife in Arnhem. Dan gaan we Biblot in Dordrecht doen op 25. 26 oktober, gebouw, het gebouw in Bergen op Zoom. 27 oktober, even naar Eindhoven. En dan 31 oktober, Paradiso Amsterdam. Wende, heel veel plezier met je tour. En dank je wel voor het komen. Prachtig. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere avond bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Deze week volgen wij Noordin Wilderman. Hij is namelijk in Mekka voor de Hajj, de jaarlijkse bedevaart voor moslims. Speciaal voor BNN Today doet hij verslag van die bijzondere reis. We starten direct met de meest belangrijke dag van de Hajj. De dag van Arafa. Ik spreek dit dagboek in terwijl ik vanuit een heuvel uitkijk over tentenkamp Mina... Eergisteren was hier nog helemaal niemand. En nu verblijven er meer dan 2 miljoen moslims uit ongeveer 190 verschillende landen. Al die verschillende talen, al die verschillende culturen, die lopen hier dus kriskras door elkaar heen. De hele wereld om je heen, maar ja, dan dus in het klein. Zelf zit ik, net zoals de meeste Nederlanders, in een deel van de tentenkamp. Dat is toegewezen aan Turkije, Europa en Amerika en Australië. Dat is best wel grappig, want hier in deze menigte van miljoenen mensen kom je daardoor ineens ook gewoon vrienden en bekenden tegen, waarvan je niet wist dat die hier ook waren. De tenten waar we in zitten, die zijn eigenlijk heel simpel. Met ongeveer 20 man deel ik een tent en ik slaap op de grond. Gelukkig is er wel een airco, want de temperatuur die loopt hier gedurende de dag op tot 40 graden Celsius. Wel heeft de airco desastreuze gevolgen voor mijn arme stembandjes. Maar bij de apotheek vond ik tussen alle doosjes met Arabische opdruk ineens een pakje, waar met grote koeienletters duidelijk op stond, strepsels. Gelukkig helpt dat een beetje. Over een paar uur, dus naast onze opkomst, dan vertrekken we allemaal naar een heuvel genaamd Arafa. En hier worden traditioneel de hele dag gebeden en smeekbedes uitgesproken. De achterblijvers in Nederland die hebben mij hun verlanglijstjes meegegeven. Of ik wil vragen voor goede gezondheid, voor vergeving. En voor goddelijke leiding bij de vele keuzes in het leven. Dat vormt eigenlijk een beetje de leidraad. Ik ga mijn best voor ze doen, maar natuurlijk ook een beetje voor mezelf. Ik ga nu proberen om snel nog wat slaap te pakken, voordat deze warme en vooral belangrijke dag begint. Zoveel mogelijk bidden, zoveel mogelijk water drinken en zoveel mogelijk schaduw opzoeken. Nou, dan, dan zou het volgens mij goed moeten komen. Tot later. Komt absoluut goed, daar ben ik van overtuigd. Wende heeft inmiddels de remix van Rolof gestolen, dus die gaan we binnenkort ergens <lacht> ga tegenkomen. gaan we beroemd worden. Zometeen eh, praat ik met Herben Wennemars over zijn hernieuwde schaatscarrière. Gaan we het hebben over de Mara Salvatrucha. Dat is een hele gevaarlijke band, ook al MS13 genaamd. Dat allemaal zometeen naar de klok van 9 uur. E. En. En.